Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen jaar deden minder journalisten een melding van bedreiging dan in 2021. Dat schrijft Meldpunt Persveilig die dat bijhoudt. Er kwamen 198 meldingen binnen. Een jaar eerder waren er tot nog 272. Het heeft waarschijnlijk te maken met corona. In die tijd waren er veel demonstraties waar ook geweld tegen de pers was... Volgens de organisatie zijn er nog wel veel journalisten die het niet melden als ze bedreigd worden. En dat moet beter, zeggen ze. Tijdens de jaarwisseling is er op de Stille Oceaan een Nederlandse schipper van 23 omgekomen. Hij schoot op een zeilboot een lichtkogel af als alternatief voor vuurwerk. Maar die ontplofte in zijn hand. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het schip met vier Nederlanders was op weg van Curaçao naar Tahiti. Volgens de politie varen ze nu naar een haven in de buurt. De Britse tak van Extinction Rebellion gaat stoppen met wegblokkades en vastplakacties. Maar de Nederlandse tak van de klimaatactivisten wil juist meer acties. Vanmiddag was er eentje bij het gemeentehuis van Zaandam. Mensen vielen tijdens het luchtalarm voor dood neer en bleven een tijdje liggen. En het waren vooral ouderen. We hebben zelfs ook redelijk veel pensionado's. Die hebben meer tijd en ja, die maken zich ernstig zorgen. Want het, we weten al tientallen jaren wat er moet gebeuren. En er gebeurt er gewoon te weinig. And the end of an era noemt influencer en YouTuber Monika Geuze haar video van vandaag. Want na 8,5 jaar stopt ze met vloggen. Maar ik begin maar denk ik gewoon met te vertellen dat. Uh, dat dit mijn laatste vlog is. Oh my god, het voelt zo raar om uit te spreken. Ik heb een soort van dankzij jullie mijn eigen toekomst kunnen maken. En dat is weet dat dat super uniek is. Door het dagelijks en later wekelijks vloggen kreeg Monika veel kansen. Zo heeft ze haar eigen Lifestyle-merk, is ze aandeelhouder van een drankje... en presenteert ze programma's voor Videoland. De verplichting van het vloggen en het gebrek aan privacy... zijn uiteindelijk de reden om ermee te stoppen. Het weer vanavond op sommige plekken nog een buitje. Later overal droog, morgen eerst zonnig, later toch weer regen. Dan een graad of negen. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANUW...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 Met nu, nu, de herhaling van Alternative FM. of losing you on top of my red ribcage while trying to fall asleep on a floor made of all i'm craving i kept myself from exhaling all the pain i was saving Kijk, waar ze hier? Uh, Low Edicts met Evolver. Ja, en dan komt uh, Marcus uh, ineens binnen zetten. Is dit uh, onze versie? Nee. Ja, dit is uh, een beetje jammer. Uh, dan, uh, uh, sorry, ik uh, kan er ook niet anders, uh, kan er niet meer van maken. Maar goed, um, uh, vorige week zei ik al, waren ze hier met uh, lichtbakken en weet ik allemaal wat. Dus ze moesten het uh, licht uitdoen. Uh, en uh, de camera-instelling uh, nam zoveel tijd in beslag... Uh, dat er ook daarna nog eens een soundcheck uh, moest doen. Dat nam ook een uur in beslag. Dus het uh, hele live gedeelte zat in het uh, tweede uur. Of in het laatste uur zelfs. Uh, zo werkt dat dan. Uh, maar goed, um, Lasset die je hoorde. Of eigenlijk Tessa Lamers, want uh, ze is hier onderdeel van Low RX. Uh, deze Tessa Lamers die onder Lasset. En die had je al eerder kunnen horen. in uh, dit uh, gedeelte van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, die gaat dus meedoen aan de Rob Akdawoord. En uh, dan horen we haar en zien we haar ook uh, terug in het patronaat. Uh, Low Eriks heeft ook al meerdere voetspoor liggen in uh, Rob Akdawoordland. Dus, uh, om het maar krom uit te drukken. Een andere band. En ze lopen zich alweer warm, want ze hebben er toch een beetje de pechduivel achter zich aangehad. Was het niet uh, manlief Ivan Lialing, die op een gegeven moment bij een auto-ongeluk betrokken was en daarvan hersteld. En gelukkig Gaat het allemaal de goede kant op. Toen was het de frontvrouw zelf die uh, een ongelukkig geval maakte met de fiets. En vervolgens in een corset uh, belandde. Maar inmiddels horen we daar ook uh, de berichten dat ze aan de betere in de hand is. Sterker nog, ze kunnen niet wachten dat ze weer op het podium uh, staan te springen. Je hebt het over Von v en Atoon. How about that you feel don't let your mind take over control All Front abilities, emotional sounds. One million questions about crazy madness. Carry a bag of thin, crazy sadness. The body and the soul may have one goal to do what you love and bring joy above your skeleton bone. Dit met The uh, Monkey Mind. En daarvoor hoorde je Von Vee met Atoon. Het is ook weer eens even tijd om er eens even weer bij, een beetje bij te gaan praten. Want uh, we hebben best wel uh, de nodige muziek even laten horen. Uh, want uh, Pien is uh, voor een korte tijd hier in dit land. In, uh, in Nederland. Uh, want ja, uh, je woont in Engeland nog steeds. In Londen, in de hoofdstad. De, al daar. Uh, als je dan weer uh, gewoon terug bent in je eigen land. Mm -hmm. ja uh, Vallen je dan ook weer wat uh, verschillen op uh, met het uh, manier van leven hier in dit Oh, land? meteen. Ja? Het is echt meteen. Ik moest ja? wel lachen, want ik, uh, ik vertik het om voor dat kleine stukje... want natuurlijk als je gaat vliegen ja. van Londen naar Amsterdam is helemaal niks. Nee. Ik vertik het om met het vliegtuig te gaan. Het is zo slecht voor het milieu. En ja. je hebt nu de mooie de Eurostar. Ja. Dus ik stapte uit die trein en dan zit je natuurlijk in een hartje Amsterdam. Ja. En dan dacht ik wel meteen... Het is wel een dorp, hoor. <laughs> het, is als je, het is echt, echt bizar. Maar ik Amsterdam vind het, is een dorp. Het is Vergelijk, echt een dorp. Vergelijken, met, vergelijken met, met Londen. Het is echt een dorp. Eh, ik, maar, ik, uh, ik vind Amsterdam nog steeds een stad, hoor. Maar goed, uh, ja. ja. Ik, maar ik ben ook met, nooit in Londen <laughs> geweest. <laughs> oh, nou, dan moet je al zeker komen. Dan weet je wat ik bedoel. Uh, ho, ho. Ik ben in Engeland geweest. Oh. zeker. Maar niet in Londen. Niet in Londen. Ah. Maar wel in Liverpool. Oh, kijk, daar ben ik nog nooit geweest. Nee, zou ik uh, zeker nog eens een keer doen. Dat hoor ik is ook van iedereen. Ja. Beetle City is dat. Mm. En daar ligt natuurlijk een behoorlijke geschiedenis. Want als of, jij zegt ja. over Abbey Road, dan, uh, dan, moet je, uh, dan moet je zeker naar Liverpool zeker. gaan. Uh, en dan met name het Beetle Museum. Dat zit in de buurt, geloof ik ook, uh, van, uh, van de Albert uh, Docks. Daar uh, okay. moet je het zoeken. Uh, want daar uh, ben ik ooit, uh, ooit eens geweest. En hoe komt dat? ga ik je nu ook wat vertellen. Nou, leuk. Daar nu toch, uh, toch lekker bezig. Hij is bezig. toch bezig. Ja, uh, want mijn oudste zus is anesthesist. Mm -hmm. Heeft nog lange tijd ook in Engeland uh, gewerkt. Uh, eerst in een aantal ziekenhuizen in Liverpool. Mm -hmm. En later, uh, dat was het uh, laatste moment. Tot, want ze heeft tot 2006 heeft ze daar gewoond. Tot en met 2006. Uh, in Manchester... Mm -hmm. En uh, daar uh, heeft ze gewoond in West-Kirby. En dat zit mm -hmm. ongeveer 20 kilometer. Met, ongeveer een half uurtje rijden met, uh, met de trein van West-Kirby naar Liverpool. Mm -hmm. Ja, en dan uh, moet je natuurlijk in het Liverpool museum ja, maar. Ja. Sterker nog, er is nog een leuk verhaal ook, uh, aan op te hangen. Want mijn moeder uh, mm -hmm. die heeft op een gegeven moment uh, die zit naar Leo Blokhuis uh, te luisteren. Ja. Leo Blokhuis en Mart Smeets destijds. Helemaal uh, Beatle-minded. Mm -hmm. Die vertelde ja, van... Maar ja Ze hebben daar in de Cavern Club opgeleend. Nee, zegt mijn moeder. Dat klopt niet. Nee, want uh -huh. de oorsprong... Toen heette ze ook nog geen Beatles. Uh, dat was namelijk in Port Zeepsop. Zo uh -huh. noemen wij dat. Dat is uh, Port Sunlight. Dat is een uh, uh -huh. sortiment uh, vergelijkbaar als met Hevea-dorp. Uh, wat we hier in uh, Nederland hebben. En Batendorpen. Uh, dat, uh, dat zijn uh, dorpen rondom fabrieken. En dat had je daar dus ook. Mm -hmm. En daar stond een sortiment van... Uitgaande gelegenheid, mm -hmm. en daar hebben ze voor het eerst opgetreden. Ah. Dus mijn moeder die zei op een gegeven moment: Ik wil nu de productie uh, spreken. Leo. En uh, ja, dat ging dus niet, want het was maar. De band liep. Ja, ja, ja. Maar Leo Blokhuis kreeg het wel onder zijn uh, snuffer. Nee, joh! En die vertelde: Ja, er is een luisteraar geweest. Die, uh, die zei van, uh, dat, uh, dat wij uh, zeiden van uh, in de Cavern Club. Maar dat klopt niet. En uh, moest hij het uh, rectificeren. Nee joh. Ja, dus, oh, ja, dus, ja, dus, dus uiteindelijk is dat wel gebeurd. Ja. Dus ik heb wel degelijk wel met het land Engeland. Oh, uh, wat met Liverpool. Dus, oh wat een goed verhaal. Ja, ja dat is een leuk verhaal. Oh, wat goed. Kan je leuk gaan vertellen. bij je Engelse vrienden. Hoe ja dat, uh, ja dat precies. Zit. Ja. Nou ik heb nog een lijstje hoor. Want ja. Nu ben je toch al in het land. Ja. Ja. Dus dan moet je toch ook overal naartoe. Ja, dus uh, ja, ja, ja, wie goed. weet het nieuwjaar. Maar um, even terugkomen op het mm -hmm. verhaal van het ver, vergelijken in, uh, in Engeland. Zijn die Engelsen nou echt zo gek? Ja, ik bedoel pret gestoord ja. en uh, noem maar op. Of, uh... Kijk, ik moet wel zeggen. Het uitgaan is wel echt een heel circus. Dat, dat, dat maak je echt niet hier in Nederland mee hoor. Dat nee. is echt bizar. Het is net aapjes kijken. Ja? Het is echt. Hoe die meiden erbij lopen. Ik uh -huh. weet ook wel. Toen ik nog in Schotland woonde was dat ook. Maar ja, ja. dat is voornamelijk een Engels uh -huh. ding toch wel. Ja. Ik weet wel. Het was min twee of zo. En die liepen gewoon in bikini met hakken. He? En weet ik het allemaal. Ja. En natuurlijk helemaal zongebruind. En van die enorme lange nagels. En weet ik het allemaal. Ja, het is... Ik zat er met open mond naar te kijken. Wij ook. Want uh, er is een, een, een, een, een, een paardenbaan in, uh, in Liverpool. Uh -huh. uh, dat is uh, volgens mij. Uh, uh, de, uh, ja, Ik weet niet of het, Nee, de Royal Escort is, oh, is, is dat nee, niet. Dat is, uh, nee, het is uh, Aintree. Yeah. Is. tree is een uh, uh -huh. gerenommeerde paardenbaan in uh, Liverpool. Uh -huh. Daar wordt... Uh, nou, als het dan op een gegeven moment... de grote, uh -huh. de, de grote paardenraces ja. uh, zijn... ja hoor, dan uh, ook, al, ja. ook al is het 10 uh, uh -huh. uh, graden. Nee hoor, ze gaan gewoon in luchtige toiletten. Het en, uh, is en bizar. Ja. Het is echt bizar. Ik zag ook toen het dus zo koud was. Toen heeft ook één dag gesneeuwd in Londen. Hmm. Toen had ik ook een videoclip toevallig opgenomen... Maar zag ik ook mensen in de metro met slippers. <laughs> het was min vijf. Slippers en korte broeken. Dat ik ah. denk, het is min vijf. Doe op zijn minst dichte schoenen aan. Ah, uh, wat dat er gaat, nog een leuk verhaal over mijn oudste zus. Die, uh, die zei dan, bank holiday. Dat mm. kennen de oh. Engels ook heel erg. Uh, ja, dat kennen dan, ze ook heel gaat. goed hoor. Uh, want uh, dat is, uh, dan, je hebt een, uh, een bank holiday rond Pasen. Dat is uh, meestal de je maandag. En, veel, dat is niet normaal. Ja, het zijn er oh. volgens mij twee of drie. Uh, maar goed, ja. die zei op een gegeven moment: van uh, en, en met name die ene vroege mm -hmm. bankholiday. Dan uh, is het ook uh, wel eens bizar. Ja, het is bank holiday, dus ik trek mijn korte broek aan. En dan denk ik, het is half april. Ik, maar uh... zit je verstand gek. Dus. Oh, het is een heel interessant volg. Ja, uh, ja, me, ja. Me wetenschappelijk uh, is dat, uh, kun je er heel veel dingen over Zeker, over zeker. <laughs> Goed, uh, dat is dus even het uh, land, Engeland uh, uh, <laughs> en, en Nederland... Uh, hoe jij er tegenaan uh, zit te kijken... Maar nu ben je dan toch hier. Uh -huh. uh, maar uh, ja, wat, wat, wat, wat doe je dan in zo'n zo korte periode dat je dan, dan toch hier uh, bent? Nou, het is echt heel erg. Ik mis eigenlijk niet. Ik ben zelf, zeg ik altijd dat ik een nep-Nederlander ben. Want ik ben niet zo heel lang. Ik ah. hou niet van drop. Ik hou niet van stroopwafels. Ook niet. En, en dat soort dingen. Pak je cool. hoor. Nee hoor. Ja. Uh, maar wat ik dan wel echt mis, is bitterballen en de HEMA. Ah. Dus ik ga meteen naar de Hema en ergens een bitterbal met een goed biertje. Want ze hebben wel Heineken in het buitenland en Amstel, weet ik het ja, allemaal. Ja, ja. Maar het is toch anders. Ja. Het smaakt echt heel anders. Dus ik wil gewoon goed bier, ja. een paar bitterballen en dan meteen naar de Hema. Want bij de Hema hebben ze gewoon alles. Ja. Als ik voor bijvoorbeeld, een nou ja, dan ga je natuurlijk verhuizen. Dan heb je, weet ik veel, een wasmand nodig ja. en... en weet ik veel, uh, zeepstop voor in je keuken... om, je, om je, uh, je afwas mee te doen. Ik moet daarvoor, of theedoeken... ik moet daarvoor in Engeland naar vijf verschillende winkels. Hé, Woolworth heeft het niet. Of nee, uh, Marcus Spencer ook Spencers, uh, uh, die heeft dan misschien dan wel... Uh, de wc-borstel, maar dan niet... de, de, de, de, de pannen. En, dus Even ik moet overal naartoe. En bij de HEMA heb je gewoon alles. Van onderbroeken tot, uh, tot dus wasmiddel, tot uh, droogrekken. En weet ik het allemaal. En ben je ja. in één keer klaar en het ziet er ook nog eens leuk uit. Ja, en Bentlid uh, Maaike van der Weijden, die vorige week hier uh, mm -hmm. zat... Uh, die had een takkie gekregen. Uh, oh, van takkie. Uh, ja. ja. Ja, nee, ik word er warm van hoor. Ja? Ik vind het heerlijk, de HEMA. <laughs> dat is echt heel stom. Maar dat ja. is echt het eerste wat ik doe. Elke keer als ik terugkom, is het bitterballen en de HEMA. Uh, hier in San Poort, hebben ze die uh, daar ook nog? Nee, nee wel een Velse broek. Wel een, wel, wel, wel een kleintje ja, hoor. Een kleintje, dus, dus het liefst ga ik dan in die naar Muiden of dan toch in Amsterdam. Want in Muiden zit hier uh, volgens mij een, uh, bij de Lange Nieuwstraat ja, in de buurt. Dus nog een uh, hele grote. Ja, met ja. ook zo'n café erin. Daar ging ik vroeger ook met mijn oma dan. Zeg maar koffie en taart dan, dan, dan eten. En dan zat ik aan de fristie. En dan allebei dan een taartje en zo. Dus ja. daar heb ik ook wel uh, gouden herinneringen je, je aan. Klinkt een klein beetje als mijn oudste zus was. Die dat op een gegeven moment ook in Engeland. Uh, jarenlang, oh, ah, ja, die, die, die, die had het dan ook. Als ze dan uh, mm -hmm. voor een tijdje dan eventjes uh, weer hier was. Yeah. Uh, Moest ze dan in Amsterdam toch weer even een beetje de sfeer op uh, yeah. Dat dan weer wel. Want uh, mm -hmm. uh, ze heeft daar een lange tijd ook uh, gebriefverkeerd in Amsterdam. Mm -hmm. Maar dan had ze dat dus ook, weet je. Ja. Er moesten toch weer een aantal typisch Nederlandse dingen moesten er, uh, even ja. nog, uh, gedaan worden. Ja. Ondanks dat je in het land dan een beetje ontgroeid bent. Het hmm. is leuk om te horen wat, uh, hoe jij daar tegenaan kijkt. Uh, maar we gaan nog even één stukje muziek uh, draaien. Ze hebben boven de radio aan. En dan zeg ik uh, dat we over drie minuten gaan beginnen. Uh, hier is Inkt, uh, een project, een heel serieus project zelfs. En dat project dat slaat op een wijk. En het tweetal, uh, Frederike Palm, heette en de andere heette Wijd Rijmenink, Wart Rijmenink. Beiden vormen dus inkt. En die hebben het DNA beschreven van een stadsdeel Amsterdam-Oost. Hm. Moet je horen hoe het klinkt? En dit is één van de nummers die op die EP staat, ook die van wij. netjes uh, zo even een beetje vol uh, kletsen. Want, uh, want ja, uh, gezelligheid kent geen tijd. Maar er moet ook nog een beetje geverkt uh, worden vanavond in, uh, in deze studio. Uh, je hoorde overigens ICT. Uh, dat is een uh, project, wat ik al zei, van Frederike Palmer en uh, Wart Rijmerink. Uh, ze hebben daar eigenlijk min of meer met mensen gesproken... ...in het stadsdeel Amsterdam-Oost... En daar hebben ze een EP van gemaakt. En daarvan is dit een van de nummers die eerder dit jaar is uitgebracht. Want in deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van 2022... Het is het laatste van, van dit jaar... kunnen we natuurlijk eigenlijk ook een beetje gaandeweg door alles heen fietsen... wat er is uitgebracht. En dat was er één van. Um, we gaan inmiddels naar de overkant. Want uh, ja, ze zat hier nog uh, wel heel erg... Uh, ja, vond het heel erg leuk om misschien aan, de, aan deze kant van de microfoon... maar als er gezongen wordt en gespeeld... dan moet er toch van een andere plek uh, het een en ander gedaan worden. En dat is Pien. want die zit uh, inmiddels klaar om twee nummers uh, te spelen. Het eerste nummer is een Nederlandstalig nummer. En natuurlijk, ik ga straks uh, vragen wat ze met Maan heeft... maar ze gaat nu een nummer spelen van haar, van Maan. Uh, ze huilt, maar ze lacht. Zit hier alleen in de trein en duikt in de rails en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af. Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze helpt ze lacht. Ze helpt met ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké. Okay. En ze loopt met ze mee en ze lacht. Ze helpt maar ze loopt. En nu... In de stad en ze kijkt in het raam Ziet een ander staan En ze weet wie het is Maar ze wil haar niet zijn En gaat door met de schijn En ze lacht Ze helpt, maar ze lacht Wat als ze mogen besluit Niet te schuilen Haar betere ik voor haar ware Gezichten ruilen Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen Nog steeds van haar houden Als ze huilt held and he loved and nu ...en duik in mijn jas... ...en kijk uit het raam en ik vraag me af... ...hoe zou het voelen mezelf te zijn... Want soms doet het pijn als ik hou... ...maar ik lach. Dat was de versie van Pien... ...van een nummer van Maan. Maar nu eh, toch ook weer... Haar eigen werk. Uh, en dat zeggende. Er komt komend jaar nog veel meer aan. Want uh, dit is nog maar het uh, begin. Daarom hebben we er ook uh, gevraagd. Uh, uh, zowel schuine streep. Alternative FM. Schuine streep 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, waar ze ook al de nodige aandacht heeft uh, gekregen. Met de EP 3.0. Want uh, zo moet ik hem uitspreken. En daar staat dit nummer ook op. En dat is Mascara Tears. It's time for bed But I'm not sleepy Replay the scenes in my head I know it's not helping What am I supposed to do To stop the bleeding over you Every night I'm scared Rolling down and on my face Screaming all my ups and fears There's no sound, I'm keeping pace Every night, miscaritas Endless spots breaking my heart brought me to my deepest fears Spin me with a sharpest thought Keeping me awake at night and I can barely hold it on When I give up the fight Accepting that you're really gone oh. empty bed still waiting for you happy days turn sad memories are lost but am I supposed to do to stop In case every night is scarlet tears. Endless fuss breaking my heart, brought me to my deepest fears. Pinning me with a sharper start keeping me awake at night. And I can barely hold it on. Will I give up the fight, accepting that you're really gone? God. I don't know how to reach you. Italian, I still love you and then I miss your voice cuz as me you will all be okay I'll be okay every night I'm scared is and fears. There's no sound I'm keeping pace Every night Mascara tears Else, thoughts breaking my heart Brought me to my deepest fears Fit me with a sharpest thought Keeping me awake at night I can barely hold it on Will I give up the fight Accepting that you're really gone Dat was er. Want uh, we zijn uh, er doorheen. Uh, wat het betreft uh, het muzikale gedeelte. Maar uh, we gaan natuurlijk nog uh, straks. Even nog wat aan de vragen. Want daar zijn we nog niet helemaal klaar mee. Maar eerst hebben we nog uh, muziek. Zij was de supporter act. Van Low Erics. In september. Bij de albumrelease show. Uh, van, uh, van hun in het uh, patronaat. Ik heb het over Elvira. Ook een voormalig deelnemster. Aan de Rob wordt. De jazz heeft ze ingewisseld voor wel een hele experimentele popstijl. En als je dit overleeft... dan overleef je de rest van het programma ook. Hier is Elvira met Enlighten Us. was dit met uh, Paper Minds. En daarvoor hoorde je Elvira met Enlighteners. En uh, die heeft ook een deelname achter haar naam staan. Van de Robacto En ik uh, zit mij altijd af te vragen wanneer ze nou met die EP gaat komen. Want uh, dat had ze in het voorjaar al aangekondigd. Maar dat is er nog steeds niet. Dus, dus uh, het kan wel heel uh, uh, lang gaan duren. Maar uh, dan uh, komt ook, ook weer de vraag uh, naar jou. Uh, ben jij ook kritisch op jezelf? Oh, ontzettend. Ja? Echt ontzettend, ja. ja. Ja, ja, voornamelijk... ik ben er ook gewoon echt heel eerlijk in. Hm. Ik speel niet briljant gitaar. Nee. Dat is gewoon zo. Ja. ja, maar dat is voor mij ook niet... ik hoef niet de beste gitaar, gitarist van de wereld te worden. Dus ja. voor mij gaat het echt om het songwriten... en het zingen, dat ik daar dan het allerbeste... of voor mij doen het allerbeste in wordt. Ja. Maar... Dan kan ik mezelf wel echt... Nou, niet per se op mijn kop geven... Maar wel dat ik denk... Oh nee, maar dit had beter gekund en dat had beter gekund. Misschien had ik dit toch zo moeten doen of dat. Hmm. Dus dat gaat toch altijd wel in je hoofd. Maar ja. ik denk dat dat er ook wel bij hoort een beetje. Uh, had je net een nummer van Maan uh, gespeeld? Uh -huh. Waarom Maan? En wat heb je met Maan? Dat is een goede vraag. Ja, een um, goede vraag. Hè? Daarvoor ben ik ook hier in. Uh, nou, dat, dat is waar. Dat is zeker waar. Ik weet niet. Ik, ik, heb, ik heb een beetje... Ja, ik neem geen blad van mijn mond. Dus uh, misschien een beetje grof. Dat ik nu zeg, maar ik heb een beetje een haat-liefde relatie met maan. Want aan de ene kant vind ik het een beetje te commercieel. Ja. En dat ik denk, ik snap het. Want het is heel slim voor uh, je volgers. Ja. En voor waar je naartoe wilt groeien. Ja. Uh, maar het is niet... Per se artistiek, het meest briljante teksten zeg maar. Maar dan vind ik bijvoorbeeld die die hits die ze nu met uh, Goldband, dan heeft het Stiekem wel heel lekker. Ja. En dit nummer vind ik ook heel mooi. Is dat uh, een beetje een soort guilty pleasure dat je? Dat, Misschien uh, toch wel uh, ja. ja. Ja, ja, ja. <laughs> ik weet mijn vriendinnen zijn heel erg fan van Maan, maar wat ik zeg, ik heb een laat, een haat uh, liefde relatie met haar, oh. maar ik bewonder haar wel heel erg, want zij heeft wel echt samen met ook vrouwtje natuurlijk. Mm. Um, wel het, echt het Nederlandse popgenre. Even naar een volgend leveltje gegooid. En ja. zeker ook voor vrouwelijke artiesten. Dus daar bewonder ik haar wel heel ja. erg voor. En als ik zelf een beetje over mijn eigen toekomst zit te denken. Lijkt het mij wel leuk om uiteindelijk een soort van een mix te worden. Tussen vrouwtje en maan misschien ja, wel. Ja, ja. Maar dan op mijn eigen pien manier zeg maar. Ja. <laughs> ja, want, ja, want, die wouden we wel erin. Ja, uh, Want je hebt er nog één uh, rondloop in dit land. En is mo. Mo, ja. ja. Die heb je ook nog. Mm -hmm. um, ja, dan ook de muziekstijl. Want mm -hmm. Ik heb uh, begrepen, folk. Wat trekt ja. jou aan in folk? Um, Als je verhalen, wat hoort, ja. dan zijn het de heren luiten en Van Dam die <laughs> nog bezig zijn om... De de en een, beetje, een beetje aan het afruimen. Dus, maar goed, Maar vertel. Um, ik denk echt verhalen vertellen. Ik ben, ik ben een verhalenverteller... en daarom ben ik ook ooit met theater begonnen. Omdat dat natuurlijk een, een, een, het genre is om verhalen te vertellen. Muziek natuurlijk ook. Mm -hmm. Maar toen ik eenmaal Joni Mitchell hoorde... en Bob Dylan, toen was ik meteen verkocht. En om, Ik denk ook omdat folk smelt heel mooi samen met... ik hou ook heel erg van country en bluegrass mm. muziek. En dat smelt daar natuurlijk ook heel mooi mee samen. En het is ook een heel goed genre... om te mixen met verschillende stijlen. Met pop, um, meer akoestisch natuurlijk. En wat ik al in het begin zei... voor mij gaat het echt om het zingen. En dus het verhaal, de tekst. En dan is natuurlijk folk het ultieme genre... om dat in te doen. Ja, uh... En verhalen vertellen, dat, uh, dat uh, kan je, uh, ja, dat daar is het wel het land voor waar je vandaan komt, een beetje met mm, zeker met de klein kunst Ik ben ook heel erg fan van Ramse Shaffi en dat heeft zeker heb ik ook veel op school gedaan bij de Frank Zanders Academie. Hmm. En ik weet wel, ik heb altijd een pony gehad. Ja. en mijn opa zei altijd: Je bent net Lisbeth List oh. Dus ik heb altijd toch wel die moest dan meteen aan mij dan dan, dan denken daarmee. Waarschijnlijk ook met ze ook natuurlijk wat lager in ja. de register zit. Ja. Ik ook. En dat is toch ook altijd wel, toch ook wel, nou niet een stiekem guilty pleasure eigenlijk... <laughs> maar toch wel die altijd, zeker rond de feestdagen, toch wel even aangaat. Oké. Okay. Ik vond het leuk dat je geweest uh, bent. Ja, superleuk. Heel erg bedankt dat ik mocht komen. Ja, en uh, wellicht tot een andere keer. Want uh, het zal toch niet de laatste keer zijn dat oh, je niet. in Nederland nee. uh, geweest bent, denk nee, ik. Nee hoor. Nee. Um, dat was uh, Pien, dames en heren, thuis. Uh, wij gaan uh, nog eventjes uh, verder, want we hebben er nog, uh, nog een paar uh, liggen. Bijvoorbeeld, ook weer uit Zandvoort, Wendy Moore met I don't know how to be fun. Until the morning, drinks are pouring, music's roaring, and I can't stop. I feel so sorry. I know you like living. I, was mine. I mean Yeah, I had a great night. I don't know how to be fun. be fun Dan kom je ineens erachter dat je iets van 2,5 minuten vol moet gaan zitten kletsen. Nou, dat kan een heel eind gaan duren. Lorem Ipsum hoorde je met Lessons in Living. En daarvoor hoorde je Wendy Moore met I Don't Know How to Be Fun. Als ik dan toch eventjes de tijd heb, dan ga ik eerst eens even kijken wat er allemaal te wachten staat bij die Rob akda wordt, Want ja, dat staat te beginnen. In um, januari gaat dat uh, weer van start. In ieder geval zijn er een aantal mensen geselecteerd daarvoor. Um, we hebben namelijk de eerste voorronde die gaat plaatsvinden op donderdag 26 januari. Dat, uh, dat is de eerste dag. Um, van, uh, of eigenlijk de eerste voorronde. De dageditie. Oliver, Aaron, Chai, Phil Mets en Banks. Uh, dat zijn uh, de eerste deelnemers aan die, uh, aan die voorronde. En... Die kennen we nog van de Night Editie van het afgelopen jaar. Maar die zit dus nu gewoon in de Day Editie. Dus dat uh, is op 26 januari. De tweede voorronde uh, die is uh, een week later. Op de donderdag 2 februari. Dus uh, we kunnen onze tenten een beetje gaan opslaan. Uh, daar in pad nacht. Uh, de volgende bands zullen daar uh, te horen zijn. En te zien, uiteraard ook. Daisy Bellis, Coolie, Dutch Coast en Lassette. Nou, die laatste daar hebben we niet uh, veel uh, over. Uh, ja, dat uh, bedoel ik. Uh, daar hoeven we niet veel over uit te leggen. Want die is meerdere malen aan bod geweest. Is het dan niet in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf? Dan is het wel in uh, de Alternative FM. Uh, de andere drie, daar zullen we natuurlijk wel uh, het een en ander gaan, uh, wat meer gaan over vertellen. Dan de Night Editie. Die is weer een week later. Op donderdag 9 februari. Daar zit iets in wat wij uh, al op 19 januari hier gaan krijgen. Ook onder de vlag van 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Ratchets, natuurlijk. Kanky Christus of Chrysler. Uh, Sleuthing Grome, dat zijn de deelnemers. En de laatste is Side City. En die is 19 januari hier te gast in de 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Omdat we daar een afwijkende datum voor hebben. Dan de derde voorronde, die is op donderdag 16 februari. Moody, Lucas Rens... Maren Charlie en, ja ja, daar zijn ze. Kolbak, ook een band uh, die we kennen. Uh, die heeft hier ook uh, nog uh, behoorlijk wat uh, airplay gehad. Met het materiaal wat ze hebben gespeeld. Dat dus de Robak. We sluiten af met uh, Francis Alban Blake. De laatste song die hij heeft uitgebracht uh, van 2022. Er komt uh, overigens Rose, meer jam. materiaal. Strawberry Jam. Veel my plezier in het nieuwe jaar. messing with my again. Surely reds were brighter as was everything Sweets go bitter on my tongue Like fading paint Of a matisse of which the pigments degrade I'm not the same, I'm not impressed by any change Why would I lie? Why would I lie? a disappearing hue Emerald green Photos look better than the sights I have seen Can they beat the best of my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 Give it you. allemaal fijne dagen en een voorst.